Het weer vannacht af en toe wat regen en 16 graden. Overdag bewolkt met in het binnenland in de ochtend lokaal nog wat regen. In de middag ook wat zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort. De zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. The chemistry between you and me You got the biology That's E-I-B-E-ology Your body is tall next to me You got that sensuality. And no wireless Love is like a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 Gonna take until you speak, babe. Cause I www.zfmzandvoort.nl Sense of my No mercy for Ik heb alles gedaan. En ik ben bakker zacht. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles gedaan.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 Can't say